Zes uur. Het LOS-journaal. Door Altmegens. Aftreden van koningin Beatrix om zeven uur verwacht. Een verdachte Rotterdamse kunstroof in beeld. En Air France KLM komt met een nieuwe prijsvechter. Over een uur wordt op radio en televisie... een toespraak van koningin Beatrix uitgezonden. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat een uur geleden aangekondigd. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt... maar vermoed wordt dat de koningin bekend zal maken dat ze aftreedt. De toespraak is vanmiddag al opgenomen en de letterlijke tekst wordt na de uitzending geplaatst op de website koninklijkhuis.nl. Premier Rutte zal na de toespraak van de koningin kort na zeven uur met een reactie komen. Koningin Juliana liet in 1980 ook eind januari weten dat ze afstand van de troon zou doen. Dat staat op 30 april van dat jaar af op de dag dat ze 71 werd. Beatrix wordt op 31 januari, dat is aanstaande donderdag, 75 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn er verschillende activiteiten... waaronder een tentoonstelling met portretten van de koningin in Paleis het Loo. De leden van het team dat onderzoek doet naar de kunstroof in de Rotterdamse Kunsthal... zijn terug uit Roemenië. Daar hebben ze informatie uitgewisseld met de Roemeense politie. Blijkt dat twee van de drie verdachten die zijn aangehouden in Roemenië... op beelden van beveiligingscamera's staan. Bij de Roof op 16 oktober vorig jaar werden zeven schilderijen gestolen... waaronder een Monet en een Picasso. Geen van de gestolen schilderijen is nog teruggevonden. De directeur van een grote champignonkwekerij bij Venlo is gearresteerd. Het is vrijwel zeker de kwekerij Prime Champ... waar al eerder mensen zijn gearresteerd. De directeur wordt verdacht van arbeidsuitbuiting en valsheid in geschriften...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 Met de maatschappij HOP wil het bedrijf de concurrentie aangaan met prijsvechters op korte en middellange vluchten. HOP gaat dagelijks 530 vluchten uitvoeren naar bestemmingen in Frankrijk. Daarvoor heeft het dochterbedrijf van Air France KLM een vloot van 98 toestellen beschikbaar. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals de Duitse Lufthansa, kwamen al eerder met een prijsvechter. In de Utrechtse wijk Kanalen-eiland zijn de hekken weggehaald bij de flat waar asbest is verwijderd. Na zes maanden hebben bewoners nu weer vrije toegang tot hun straat.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 Nederland is een van de weinige Eurolanden die nog postzegels met de oude valuta accepteren. Er is voor gekozen om consumenten de kans te geven... hun voorraden op te maken. Volgens het bedrijf worden er steeds minder guldenzegels geplakt... maar wordt het verwerken ervan niet goedkoper. Sorteermachines moeten de oude postzegels technisch kunnen controleren. Vorig jaar is voor 2 miljoen euro aan guldenzegels geplakt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en geregeld regen. De wind trekt flink aan, aan zee wordt de wind stormachtig... Morgen is het dan wisselvallig en regenachtig. En ook dan waait het stevig, het wordt 10 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en in eerste instantie zacht. Aan de verkeersinformatie Het is een normale avondspits. De meeste vertraging heeft het verkeer nog bij Amsterdam. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat voor knop het amstel 5 kilometer file. Dat komt ook door de file op de A9... Amstelveen richting Diemen. Voor knop het diemen staat 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De rechterrijstrook is dicht... Het is daardoor ook druk op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor de rijstad, staat 8 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knop het Ewijk. 9 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Goedenavond, Autotaalglas, u spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik u wel mag bellen. Uh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groene kaart. Autoruisschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Houd totaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Hallo, ik ben Nick, zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. Gevestigd in Zijst.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond. Het nieuws waar al het andere nieuws voor wijkt... komt over iets minder dan een uur uit Paleis Ten Bos. En daarvoor gaan we naar iets verder in Den Haag, naar Margreet Boer. Want dat kan maar één ding betekenen. Die conclusie mogen we inmiddels trekken dat ze haar abdicatie aankondigt, waar? Ja, daar gaan we nu wel van uit. Officieel hebben we alleen de mededeling gekregen dat de koningin een toespraak houdt... die eerder vandaag is opgenomen in Paleishuis ten Bosch. Maar ja, zo'n bijzondere mededeling kan maar één ding betekenen... dat zij dus haar aftreden bekend zal maken. En dat wordt ook nog versterkt door de mededeling... dat aansluitend ook premier Rutte een reactie zal geven. Die staat ook op band. Dus uh, we gaan ervan uit dat uh, om zeven... Uh, we zullen horen dat de koningin uh, het stokje overdraagt... aan haar zoon, prins Willem-Alexander. Kijk, de hele machine gaat op volle toeren draaien. Wat, wat heeft het een met het ander te braken? Ik begrijp natuurlijk dat de premier hierop moet reageren... maar wat gebeurt er formeel na deze aankondiging? Nou ja, formeel uh, gebeurt er eigenlijk nog niet... want de koningin blijft onze koningin... maar achter de schermen wordt er dan gigantisch uh, gewerkt natuurlijk... want er moeten allerlei gasten uitgenodigd gaan worden. Uh, politieke gasten, koninklijke gasten uit de hele wereld. Het hele ceremonieel gaat eigenlijk uh, van start... En ja, we zullen in de toespraak om zeven uur... ook waarschijnlijk wel van de koningin horen... wanneer zij het koningschap over zal dragen. Uh, dan is ook het echte moment van de abdicatie daar. Want op dat moment ondertekent zij de akte van abdicatie. En vanaf dat moment is dan Willem-Alexander ook echt onze koning. En dan vindt de inhuldiging plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Nou, dat heeft natuurlijk heel veel voorbereiding nodig. Dus de komende maanden zal in het teken staan van de voorbereidingen... van al die logistieke dingen die geregeld moeten worden... om die inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ook echt te laten plaatsvinden. En ja, dat zal zeker nog een aantal maanden duren. Maar geen boer in Den Haag. een Reemeyer, Koninklijk Huisverslaggever. We hoorden je een uur geleden hebben je op pad gestuurd... om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Welke ingrediënten kun je ons bieden? Ja, nou ja, niemand twijfelt er meer aan wat er straks om zeven uur gezegd gaat worden. Aansluitend op wat Margreet net vertelt over die voorbereidingstijd. We zijn natuurlijk zelf ook al enig tijd bezig met de voorbereiding om te kijken wanneer het eventueel zou kunnen plaatsvinden. En van het, van het weekend gisteren hoorde ik van iemand die in een hotel in Amsterdam werkt, een groot hotel, dat er vanuit het hof al wel geïnformeerd was naar de mogelijkheden. Zonder dat hij overigens een datum te noemen, werd me op het hart gedrukt. Dus... Uh, kennelijk uh, zijn die voorbereidingen toch al uh, in volle gang en, uh, en zijn ze daar al mee bezig, sneller dan, uh, dan, uh, dan gedacht. Ja, volgt het koninklijk huis natuurlijk al een tijdje. Kun je uitleggen waarom de koningin voor dit moment heeft gekozen? Eh... Um... Dan moet je toch denken aan uh, de bijzondere data, 75 jaar uh, verjaardag en, uh, en het Koninkrijk. Uh, dat, dat moet haast wel de aanleiding zijn, want iedere andere reden is bijna niet te bedenken. Ze is fit, ze is uh, uh, scherp ik hoorde ook in de uitzending zeggen ja, dan is er van de agenda druk af. Dat is natuurlijk maar ten dele zo, omdat ze dat ook nu redelijk goed zelf kan bepalen, die agenda. Ze kan behoorlijk zelf kiezen wat ze nog wel en niet doet. Dus ja, de speciale data zullen belangrijk zijn. En wat misschien ook wel meespeelt, dat ze niet een situatie wil zoals in Engeland, waar Prins Charles natuurlijk al, al tientallen jaren aan een, aan een elastiekje zit. En, en, en dat zal ze Willem-Alexander niet willen aandoen. Dus eh, misschien dat dat nu ook meespeelt. Het grote verschil natuurlijk met Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, dat de koningin Elisabeth II, toen zij aantrad, aangaf dat ze zag als een goddelijke opdracht en ook tot aan haar dood zou gaan vervullen. Dat is niet de Nederlandse traditie. Maar in hoeverre eh, zou de koningin wel zijn eh, aangespoord, of in ieder geval geïnspireerd door haar zoon, door Willem-Alexander, om te zeggen van, dit is een goed moment om ermee te stoppen? Um, wat wij van Beatrix weten is dat ze... Uh, toch, toch tamelijk eigenzinnig is en uh, een sterke eigen wil heeft. Uh, en of Willem-Alexander daar nou heel veel uh, invloed op heeft uitgeoefend of heeft kunnen uitoefenen, ja, dat weten we niet, zullen we ook niet zo snel weten, maar uh, gezien het karakter van, uh, van Belitris kun je daar vraagtekens uh, bij zetten om dat aan te nemen. Maar er is wellicht wel het afgelopen jaar, je, je gaf het al eerder aan, veel gebeurd. Er zal ook veel gesproken zijn over uh, hoe nu verder. En ja, dan is dit ook voorbij gekomen natuurlijk als, uh, als een van de opties. Ja, en dan krijg je straks een toespraak waarin het uh, toch wat verder moet gaan dan: uh, dames en heren, uh, landgenoten, ik stop ermee. Wat ja. verwacht jij van de toespraak? Wat voor toon zou je in het licht van wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd met Prins Frieso natuurlijk daarvoor op, uh, kunnen verwachten? Wellicht dat ze aangekomen geeft dat dat toch een grotere rol heeft gespeeld dan wij tot dusver hebben kunnen zien. Uh, ik weet in de eerste weken nadat het ongeluk gebeurd was en de koningin uh, haar, haar taken weer, weer, weer opnam uh, en dus in het publiek verscheen en op bezoek ging, dat ze af en toe de indruk wekte, maar ik ben daar voorzichtig in, ik blijf zeggen, de indruk wekte dat ze met de gedachte elders was. Uh, de laatste maanden was daar geen sprake meer van, ook geen, geen tekenen meer van. Maar we kunnen niet in, in haar hoofd kijken en misschien uh, heeft dat... Wat in Leg gebeurd is. En de situatie van haar zoon. die nog steeds. natuurlijk. Uh, Friso. die in, uh, in Londen. in het hospitaal ligt. in de Wellington Kliniek. speelt dat veel meer een rol. Dan, dan wij de afgelopen maanden. hebben kunnen inschatten. Aan de vooravond ook. van hun wintervakantie. die zo dit jaar. ook wel weer gewoon in Leg. zullen gaan, uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan voeren? We hebben een bericht gehad van de RVD, eh, voordat dit alles ging spelen, dat eh, op 18 februari er gewoon een fotosessie zou zijn in inleg, zoals het ideaal is, met de mededeling dat Mabel en de dochters, de twee dochters, er eh, wel zouden zijn in leg voor de vakantie, maar niet zouden meedoen aan, uh, aan de fotosessie, wat natuurlijk uh, goed te begrijpen is. En dat was de mededeling vanochtend nog. Uh, business as usual zou je haast denken, natuurlijk wel opmerkelijk dat ze door laten gaan. Uh, dat was wel de gedachte, maar kennelijk hadden ze ook in dat opzicht weer gewoon de draad uh, opgepakt. Het is een mooi beeld wat je schetst dat de koningin zelf nooit heeft laten weten wat ze denkt wat ze wil met betrekking tot uh, de opvolging door Willem-Alexander. Je hebt natuurlijk veel vertoefd in het uh, gezelschap van de koninklijke familie, vorige week nog in Singapore en Brunei, uh, waarin dat toch ook met Willem-Alexander toch misschien indirect werd gehind van wanneer het is, uh, wanneer een keer tijd zou zijn voor hem. <laughs> Wij hebben geen, uh, geen signalen daaromtrent uh, gezien. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Speelde allemaal niet, uh, niet mee. En speelde ook niet in ons hoofd, Tim. We hadden 31 januari nog als data van. Dan moeten we toch wat extra alert zijn. Dan is je jarig. En wellicht, uh, uh, hè, dan moet je toch altijd even. Uh, dat is een bijzonder moment. Laten we dan in ieder geval de telefoons aanhouden en in de buurt zijn. Maar ja. We hebben ook altijd tegen elkaar gezegd, uh, niet alleen op de redactie in Hilversum, maar ook als uh, koninklijke huisverslaggevers onderling. Uh, Koningin Beatrix, die is er prima toe in staat om ons allemaal te verrassen. En dat zal ze zeker doen. En uh, ik denk dat ze dat ons vandaag ook wel gedaan heeft. Ja, de vraag is natuurlijk, is Willem-Alexander er klaar voor? Die vraag is vaak gesteld de afgelopen jaren. En de afgelopen jaren toch al in bevestigende zin. De kroonprins ja. is klaar voor het grote werk. Ja, daar, daar hoef je niet aan te twijfelen. Ik, heb, uh, ik, ben, ik ben veel met hem mee geweest ook op werkbezoeken in het land, om te kijken hoe hij dat dan doet. Uh, we hebben hem in het land aan het werk gezien, uh, samen, samen ook met, uh, met Maxima, in november nog in Brazilië. Uh, een week lang door het land, uh, echt als, als uh, uh, prins Koopman uh, noemden we hem toen, hoofdkoper van de BV, uh, BV Nederland. En als je hem dan aan het werk ziet, zeker internationaal, dan is hij er meer dan klaar voor. Maar goed, hij is 42, uh, wat zeg ik, uh, van 67. Hij is 45, excuus. Uh, dus ja, als je er dan nog niet klaar voor zou zijn, dan uh, was je er nooit klaar voor geweest. Dus en zeker samen met Maxima uh, denk ik dat hij er prima klaar voor zijn. Maar de rol is natuurlijk heel anders, van prins Koopman tot koning van het land. Uh, gaan we een andere Willem-Alexander zien, denk je? Voor een deel wel. Hij zal misschien taken neerleggen. Misschien bij het IOC, waar hij ook nog steeds lid van is. Uh, hij heeft natuurlijk minder bewegingsvrijheid als, uh, als koning. Maar aan de andere kant, uh, dat zien we ook de afgelopen jaren toch wel een trend in... dat ook de bezoeken, ook de staatsbezoeken, zoals de afgelopen week... ook vorige week in Brunei en Singapore, veel zakelijker geworden zijn. Uh, als koning en Beatrix vroeger ergens op staatsbezoek ging... was het toch veel Franje, uh, veel dorpjes bezoeken en, en, en leuke fotomomentjes. Maar ook... Brunei en Singapore, dat waren veel ontmoetingen met uh, CEO's, topmannen van het bedrijfsleven, uh, aanwezig zijn bij het ondertekenen van uh, overeenkomsten tussen het uh, Nederlands en, uh, en buitenlandse zakenleven. Dus het is allemaal wat zakelijker en inhoudelijker geworden. En ik denk dat uh, Willem-Alexander en Prinses Maxima die lijn wellicht uh, uh, ook wel zullen willen voortzetten. Meneer Reembuijer, jij bent onderweg naar de studio hier, hè? Een paar minuten rijden. Kijk eens aan straks in Hilversum om een verslag te doen... om zeven uur van de toespraak van koningin Beatrix... een kleine 45 minuten te gaan. En dan kunnen we nu direct door naar Edwin Gerritsen bij de AWB. want ik denk dat het fileverkeer erover... Het fileverkeer, ja, bij Den Haag valt het mee... en bij Amsterdam staan nog de meeste files. De dagelijkse file wordt er snel korter, er staat nog 50 kilometer... De meeste vertraging dus aan de zuidoostkant van Amsterdam. Dat heeft te maken met de spoedreparatie op de A9. Amstelveen richting Diemen. Verknopend Diemen staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook druk op de ring van Amsterdam. De A10 zuid en oost richting Amersfoort. Tussen Westpoort en de Rai staat 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. En in het buitenland is natuurlijk het nieuws van koningin Beatrix ook niet uh, onopgemerkt gebleven. Hoewel, ik check even op de website van de BBC, inderdaad nog steeds geen berichten over uh, de mogelijke troonsafstand. In ieder geval de toespraak straks om zeven uur. Bij onze Oosterburen is het wel groot nieuws. De televisiezender ZTF schakelt live naar een Koningshuisdeskundige. die druk met Nederland mee speculeert. Na nou, een ronde geboortstag, wie de 75ste, was bestemd een grond. Dat zijn speculationen. En uh, genau over die motieven. Dat wordt ze zeker. in wenige minuten, om 19 uur, wordt ze dat Daarover kan niet gespeculeerd worden. En ik geloof de 75e verjaardag. is een goede aanleiding. De motieven horen we pas om zeven uur. Maar haar 75e verjaardag lijkt een goede reden om af te treden. Prins Willem Alexander noemen de duitsers een prins van een nieuwe generatie. Er ist eine neue Generation. Er steht dafür, er hat sich sehr für die Umwelt an, engagiert, zum Beispiel für die Wasserwirtschaft eingesetzt, ist da viel gereist. Auch wir haben ihn einmal verfolgt mit der, mit, mit der Kamera auf einer seiner Reisen nach Mexiko und er ist sehr umweltbewusst engagiert, also ein würdiger Thronfolger. Er ist also auch äh, vorbereitet worden, eben lange, lange Jahre in der Familie auf dieses Amt. Hij is geïnteresseerd in het klimaat en het milieu. Willem-Alexander is al jaren voorbereid op deze functie en zal om die reden volgens de Duitse verslaggever een waardig troonopvolger worden. Liedeke Morsinkhoff, goede avond. Jij bent aangeschoven omdat je zo'n beetje alle zoenstieke voelsprieten hebt uitgestoken om te kijken wat er in het buitenland met name op de sociale media reageert um, op dit nieuws. Um, kijken even bijvoorbeeld naar de overzeese uh, gebiedsdelen. Uh, dus nog, nog niet zo heel veel nieuws. Er lijkt nog niet heel veel bekend, nee. Uh, je kijkt op de website van het Antilliaans Dagblad. Daar gaat het nog over de kwesties daar. Dat geldt ook voor een andere grote nieuws site Amigo.com. Daar lijkt de, het nieuws over de, wat de koningin dan ook mogelijk gaat zeggen... nog niet doorgedrongen. Ja, en uh, de website van het koninkrijk Zelf? Ook daar nog alle stilte. Wat je daar vindt als je nu gaat kijken... zijn foto's en berichten over het staatsbezoek vorige week... aan Singapore en Brunei. En verder nog helemaal niets erbij? Nee, de, aan, de agenda van de koninklijke familie voor de komende weken... allerlei afspraken voor lezingen en tentoonstellingen, maar niets over wat er vanavond mogelijk gaat gebeuren. En ook niet gekeken met de verandering van de datum... zoals ze zien met, uh, met, uh, met, met de begroting van het jaar. Dat is een goede niets, tip om meteen niets. te gaan toepassen. Zo niets te zien voorlopig. In ieder geval na 7 uur is beloofd door de RvD... dat het dan uh, inderdaad beschikbaar zal zijn. De toespraak in tekst en beeld natuurlijk. Uh, bij de Duitsers. De Duitsers hebben er net natuurlijk al een stukje van gehoord. Ook uh, bij de kranten is het groot nieuws. En bij de tijdschriften. Uh, Die Welt komt bijvoorbeeld op de, groot op de website... Agentur ANP, Koningin Beatrix... We, we hebben aan aankundigen, wat zoveel betekent als het aankondigen van de abdicatie. Dat is ook de strekking die je ziet als je kijkt op de websites van de Zuid-Duitse Zeitung, van Weekblad Focus, uh, Weekblad Der Spiegel. En ook regionale kranten hebben het bericht al opgepikt in Duitsland. De Belgen? De Belgen, ja, zij weten natuurlijk niets meer dan wij. Doet Beatrix troonsafstand? Vraagt de standaard zich af. Um, Koningin Beatrix kondigt vanavond allicht afscheid aan, dat schrijft de morgen. Maar ze weten dus niets meer dan wij. Mm. Frankrijk? Frankrijk, la Beatrix. Eh, P. Péba va abdiquer ce soir. Dus ook inderdaad, zij denken het zeker te weten dat het vanavond eh, zover gaat zijn. <laughs> ja, zo moeilijk is het uiteindelijk niet om al die uh, media uh, die conclusie te laten trekken. Want daar gaan wij natuurlijk ook zelf van uit. Je, je, waar ga je nog ver op richten, wat media? Uh, Twitter blijft natuurlijk heel erg belangrijk. De hashtags Beatrix, abdicatie en trickzit uh, uh, staan boven in de top drie. Uh, maar ook de live blogs van de verschillende media... Uh, waar iedereen van alles weet. Soms wij als eerste, soms anderen. Dat uh, wisselt elkaar mooi af. Goed, en dan kunnen we natuurlijk ook verwijzen naar onze eigen website. Als we dan nou toch compleet willen zijn met een portret... inmiddels van Willem-Alexander. De bronnen die inderdaad bevestigen dat de troonsafstand uh, gaat gebeuren. En straks ook de live-uitzending die daar valt te volgen. Het nieuws staat geheel in het teken van wat er over 40 minuten gaat gebeuren. De toespraak vanuit... Uh, Paleis Ten Bos, en dan hebben wij natuurlijk ook klaarstaan... een verhaal over Prinsjesdag. Elke, elk jaar op de derde dinsdag van september is het zover. De koningin vertrekt dan omstipt één uur vanaf Paleis Noordeinde... rijdt in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Dit jaar voor het laatst gebeurt dan. Het is een van de weinige tradities die ons land kent... waar zoveel ceremonieel bij komt kijken. In de ridderzaal lees de koningin dan de troonrede voor. En zij heeft dat dus gedaan sinds 1980. Den Haag vlagde uitbundig toen koningin Beatrix voor de eerste maal in de Gouden Koets en langs de gebruikelijke route naar de Ridderzaal reed voor het uitspreken van de troonrede, waarmee het nieuwe parlementaire jaar volgens traditie wordt geopend. Leden van de Staten-Generaal. De koningin spreekt de troonrede uit namens de regering. En heel soms wordt de troonrede gebruikt voor subtiele grapjes. Mijne heren, het is mij aangenaam u bijeen te zien... tot hervatting uw werkzaamheden. Op menig gebied is dringend behoefte aan krachtige wetgevende maatregelen. Zo sprak honderd jaar geleden mijn grootmoeder tot uw voorgangers... Al sinds koning Willem I wordt de troonrede afgesloten met een godsdienstig element. En dat gebeurt nog steeds. Al wijzigt de tekst nog wel eens na gelang de samenstelling van het kabinet. Van harte wens ik u toe dat God zegen op uw werk rust. Mogen u vanuit uw persoonlijke overtuiging... inspiratie en kracht vinden voor uw verantwoordelijke werk. U mag zich daarbij gesteund weten... Door het besef dat velen uw wijsheid toewensen. En met mij om kracht en godzegen voor uw willen. In 2001 staat Prinsjesdag in het teken van de aanslagen van Al-Qaeda op de Verenigde Staten. Koningin Beatrix verbeelde de huidige steun aan de Verenigde Staten. De Gouden Koets hield even stil voor de Amerikaanse ambassade. In 2010 gooit een man een voorwerp naar de koets. Wat ik dan gehoord heb, moet het iets zijn van een uh, vaccinelichthouder of zoiets. In 2011 is de Gouden Koets zelf voorwerp van discussie. Op de Gouden Koets staat een afbeelding die verwijst naar het koloniale verleden van Nederland... en het slavernijverleden van Nederland. Uh, deze kwesties uh, die spelen nog steeds en dan vinden wij het ongepast dat er op de Gouden Koets een afbeelding staat waarin met trots verwezen wordt naar dat verleden. Maar premier Rutte zei vanmiddag niet van plan te zijn de Gouden Koets aan te passen. Het herschrijven van de geschiedenis door de Gouden Koets te vernielen ben ik niet voor. Okay, wat vindt u van het pleidooi? Ik vind het bizar. Leven de koningen! Hoera! Hoera! Hoera! En dat hoorden en zagen we dan afgelopen jaar voor het laatst. Um, Margreet Boer in Den Haag, die troonrede. Het voorlezen van regeringsbeleid. Ik weet niet of de koningin zelf ooit een eigen inbreng daarin heeft gehad. Nou, dat is eigenlijk helemaal onbekend de invloed van de koningin... op de tekst van de troonrede. Er uh, wordt geschreven door de ministers, dat weten we wel. Ze krijgt hem ook van tevoren om hem goed duidelijk uh, voor te lezen... zodat ze hem al gezien heeft. Lubbers, uh, waar ze heel lang onder, uh, ja, samen mee heeft gewerkt, het 12 jaar... premier Lubbers, die heeft wel eens gezegd... ja, het is een co-productie, maar uh, dat is niet heel erg aannemelijk de tekst uh, is uh, van de ministers. Haar eigen tekst is toch vooral de kersttoespraak. Hè? Dan kiezen haar eigen thema's. En dat wordt veel meer gezien als haar eigen tekst. En de troonrede is toch echt een uh, tekst die ze uit moet spreken namens het kabinet. Maar die moet door de koningin worden uitgesproken? Nee, dat moet helemaal oh, nee. niet. Uh, want in de grondwet staat dat die uh, ook uh, door of namens de koning kan worden uitgesproken. Dus ook namens de koning kan het. Het is zo dat Beatrix altijd de troonrede heeft uh, uitgesproken. Ook haar moeder Juliana heeft het altijd gedaan. Maar bijvoorbeeld haar grootmoeder, koningin Wilhelmina, die liet wel eens verstek gaan. En dan werd de troonrede voorgelezen door de minister-president. Maar in 1947 was dat voor het laatst. Dus uh, uh, het uh, mag wel, maar het hoeft dus niet. En dat levert de koningin. Drie keer hoera, hoera, hoera. Waarom? Ja, dat staat nergens dat dat moet. Dat is eigenlijk uh, ja, een traditie die langzaam is ontstaan. Uh, in 1897 al. En ook nog eens door de overgrootvader van oud-minister Donner. Die is ermee begonnen in 1897. En vanaf dat moment is het traditie geworden. En men denkt dat dat toen uh, gekomen is... omdat prinses Wilhelmina er toen voor het eerst bij was. Ze was toen 17 jaar. Ja, jaar erop zou ze koningin worden. En dat uh, deze oude heer Donner dat uh, zo geweldig vond... dat hij uh, riep hoera, hoera, hoera. En vanaf dat moment doen we dat dus al uh, ja, meer dan 100 jaar zo. En straks even opletten dat de voorzitter uh, zegt leven de koning in plaats van. De ja, dat koningin. zal uh, even wennen worden. He? Want we hebben alles uh, koninginnedag dag en alles is in het woord koningin. En dat moet er anders. Dat wordt heel erg wennen, maar volgens mij uh, valt ja. het best wel mee. Zeker als ik hier kijk. Maar geen boer, dankjewel aan, aan, de, aan de mensen om de tafel die zijn aangeschoven. Men en hoera, hoera, Hoera, hoera. Dat deed dus ook in Singapore en Brunei bij ieder staatsbezoek aan het eind, als de koningin een toespraak heeft gehouden. Kijken ze. Ja. Koos Huizen, ja. welkom. <laughs> Oké. Okay. Ja. Historisch is ook aangeschoven. En het eerste wat u zei, de koningin weet ons toch nog te verrassen. Ja, want op zich zat het natuurlijk wel aardig in de lucht. In die zin dat je weet, ze is 75. Uh, ze zit toch al een behoorlijke tijd. Uh, de kinderen worden langzamerhand toch de zoon... die is er toch wel misschien een beetje aan toe. Als ze jong wil beginnen, enigszins jong nog. Dus ja, dan zeg je, het zat wel in de lucht. Uh, bovendien, er is een kabinet wat toch wel... Uh, ook wat dat er gaat, tamelijk stabiel is. Dus nou ja, goed, oké, okay, waarom niet? Maar dan toch verrassend. En ik, leef, ik, oh, sorry. Heb, ik introduceer even iets uitgebreide. Kooshuizen, historicus, schrijver van diverse boeken over Beatrix. Uh, Kamerlid geweest voor de CHU en voor de Partij van Arbeid. Uh, lang geleden alweer. Maar uitgebreid uh, uh, schrijvend aan boeken over het Koningshuis en de rol van... Het Koningshuis in Nederland. Ja, eigenlijk de laatste drie boeken daarvan. Daarvoor heb ik over allerlei andere politieke thema's gesproken. Maar goed, oké, okay. dit uh, boeide me wel. Eén keer gewoon over uh, wat betekent het Koningshuis. Eén keer specifiek over de koningin Beatrix, de kroon op de republiek. En de laatste keer meer over wat is nu eigenlijk de natie en het koningschap. Dus wat, wat, wat boeit u zo in Koningin Beatrix? Koningin Beatrix, nou, eigenlijk was mij het punt dat ik toch zei... want ik, met dat ene boek was ik wel klaar, maar ik dacht... Als je het nou hebt over een mythe en iemand moet dat echt waar maken. Lukt dat eigenlijk haar? Lukt het er om een ambt, wat toch niet meer van deze tijd zozeer is... althans niet uit ons denken ontsproot is... dat zij toch dat op een geloofwaardige manier neer weet te zetten? En ik denk dat dat de grote uitdaging is dat dat, dat toch wel gelukt is. Een ambt wat uh, eigenlijk uit vroegere tijden is... toch dienstbaar te maken aan een moderne samenleving. Een mythe. Herken je dat woord met een bij. Nou ja, het is uh, een koningin van afstand altijd. Uh, maar aan, tegelijkertijd ook iemand die heel benaderbaar kan zijn uh, als het gaat om uh, de gewone mensen. Als zij zich onder mensen mengt, dan, uh, dan, dan probeert zij daar ook echt dichtbij te komen. Maar het is ook altijd wel een koningin geweest, natuurlijk, die op gepaste momenten weer afstand nam. En, en die ook wel, denk ik, uh, maar meneer Huizen weet dat beter dan ik. Dat wel in stand wilde houden die, die afstand, waardoor het ook het moest niet te gewoon worden. Ja ze? Nee, nee, dat klopt. Ze wilden echt het ambt wilde ze uh, ongeschonden, nee, zo prestigieus mogelijk overdragen. Maar aan de andere kant had ze wel er wat moeite mee... want haar karakter is eigenlijk heel uh, spontaan. En ze stuiterde af en toe ook wel eens in haar ambt. In die zin dat ze eigenlijk wat spontaner was... en wat ja. meer zei dan ze eigenlijk van plan was. Ik ben vorig jaar bij een, uh, een werkbezoek geweest in, uh, in Friesland. Ze was dit jaar ook nog, in, nou, vorig jaar ook nog in, in Brabant. Maar in Friesland zat ik uh, aan een ronde tafel. Dat ging daar over de gemeentelijke herindeling. En daar zitten dan bestuurders... maar ook de gewone mensen uit de kleine dorpen. Uh, en die beginnen dan met prachtige verhalen... over de gemeentelijke herindeling. Je ziet aan de koningin dat ze het niet helemaal gelooft... En, en gaat dan op een hele gewone manier... probeert ze alles te sturen... Eh. Zelfs de bestuurders een beetje af te vallen, zodat de gewone mensen, om het zo maar te zeggen, de niet-bestuurders, loskomen. En dat, dat nee. kan ze buitengewoon goed. Want u zegt, meneer Huis, dat, dat zit ook in haar karakter dat ze dat is. Uh, gaat u daar eens op in? Ja, dat is de absolute karakter. Uh, ze is heel spontaan, ze is betrokken. En uh, ze vindt aan de andere kant dat dat koningschap dat vraagt, eenmaal dat stelt bepaalde eisen, een bepaald prestige. En daar probeert ze evenwicht in te vinden. En ik denk dat in de jonge tijd dat het meer uh, wat wat stijver was, omdat ze het graag goed wilde doen. Ook wel na de affaires ervoor natuurlijk, ik zal het nu neerzetten. En later, toen werd ze ontspannender, toen ging ze ook wat relativeren. Wanneer gebeurde dat, denk je? Ja, ik denk dat dat de laatste tien, vijftien jaar... dat ze eigenlijk een stuk ontspannender is. Want ik heb, aanvankelijk heb ik even de titel van mijn boek gehad... Uh, Toch anders, toen had ik zo'n beetje uh, Majesteit met uh, Faalangst... Had ik En dat heb ik naderhand niet gedaan, uh, ik dacht, nee, dat klopt niet. Nou ja, in 88 is er natuurlijk wel een enige omslag geweest. Dat is wel, wel een, een bepaald punt, eh, tot die tijd. toen ze aantrad, en tot die tijd was het toch de kille dame... tegenover eh, de, de, de, de moeder des vaderlands die Juliana was. In 88 hebben we het interview gehad met eh, met Hella waarin we een, een hele andere koningin zagen. Dat was ook het jaar van de kus, tijdens eh, die, die spontane... Tussen aanhalingstekens actie. Eh, dat ze na Koningin de Dag, in meen in eh, eh, nog naar Amsterdam ging. en daar onderweg gezoend werd. Dat, daar zie je wel dat het steeds los werd. Tot die tijd was inderdaad wel heel erg verkrampt. Daar heeft ze wel de best voor gedaan, volgens mij. Ja, u hebt er ook regelmatig ontmoet. Ja, uh, het was een van de. Wat herinnert dat u zich van de eerste ontmoeting? Meneer was die en hoe ging dat? De eerste ontmoeting, nou, ik, een paar ontmoetingen waren er natuurlijk los. Maar dat ik echt een gesprek met haar had over de werk en over het, mijn indruk van de werk. Dat was nadat ik een aantal dingen meegemaakt had. Dat was bij er op de Kamer. En toen gingen we een beetje formeel. En toen zei ik, maar is dit, als u nou gewoon uh, lekker los praat en ik afspreek dat ik daarna er hand selectief uh, mee omgaan. Dat we met elkaar er gewoon over hebben. Wat we mee doen. En Vanaf dat moment was een heel ontspannen, heel gevarieerd ge gesprek, wat alle kanten op kreek. Want hoe reageerde ze daarop? Nou, eigenlijk meteen, uh, ja, dat, dat, dat vond ze wel wat in zitten. Want het werd anders, als je dus een impressie van iemand wil neerzetten en dat wordt constant uh, aftasten, dat wordt natuurlijk niet leuk. Dat was absoluut, daarna was het over. En uh, het was uh, bijvoorbeeld toen ik de tweede keer bij de weg, ging, dat de ene keer was op een middag. En toen zei ze zelf, we zijn nog niet klaar hè. En de andere keer was het goed, goed. aan het eind van de avond, waar ze de hele avond hebben doorgenomen. En toen stond ze, bracht ze me naar de deur en toen stond ze al een hele tijd gewoon gezellig na te praten, wat je ook bij, een, uh, bij de buurvrouw doet. Nog iets meegegeven voor onderweg? Nou, dat net niet. <laughs> dat, dat net niet. Dat is net die afstand, hè? Dat is net die <laughs> ja. afstand. Op de trappen van Paleis de Bosch gaan we er echt veel uitgebreid over praten. Het is twee half, half, over half zeven. Eerst even de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Door Negens. Over een klein half uur, over 28 minuten... wordt op alle publieke radio- en tv-zenders... een toespraak van koningin Beatrix uitgezonden. De reisvoorlichtingsdienst heeft dat om 5 uur vanmiddag aangekondigd. Over de inhoud van de toespraak is nog niets bekendgemaakt... maar vermoed wordt dat de koningin bekend zal maken dat ze aftreedt. De toespraak is vanmiddag al opgenomen. Premier Rutte zal na de toespraak van de koningin met een reactie komen.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 En het Belgische spoorbedrijf NMBS en de Nederlandse spoorwegen... hebben beloofd dat er nog deze week een oplossing komt... voor de problemen met de hoge snelheidsterrein Vira. Dat deden ze in een speciale hoorzitting in Brussel. Eind deze week ligt er een concreet voorstel, hebben ze gezegd. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Vanuit het westen is het overal bewolkt aan het raken... en plaatselijk valt er ook wat regen... Vanavond wakkert de wind flink aan, wordt vrij krachtig tot krachtig boven land. Aan zee staat er een stormachtige wind. En met name in het noorden en westen komen ook zware windstoten voor... tot zo'n 80 km per uur. In het noordwestelijk kustgebied tot 90 km per uur. En gedurende de nacht regent het overal. Maar in de loop van de nacht, zo tegen de vroege ochtend... neemt de wind weer af in kracht. En dan trekt de neerslag het land uit. Waarbij het dan morgenochtend vroeg in het noorden even wat droger is... en misschien de zon ook wat schijnt. Maar in het zuiden begint het tegelijkertijd opnieuw te regenen en dat gebied breidt zich in noordoostelijke richting uit. In totaal valt er op veel plaatsen zo'n 10 tot 20 millimeter met enkele uitschieters naar boven. Achter dit gebied, dat dus uit het zuiden richting het noorden gaat trekken morgen, een warmtefront is dat, loopt de temperatuur ook flink op. Het wordt morgenmiddag 8 graden in het noordoosten tot 11, misschien wel 12 in het zuidwesten. En woensdag verloopt de dag ook bewolkt en er trekken talrijke buien over het land.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 AMB nou, verkeersinformatie. Er staat nog ruim 40 kilometer file. De meeste files staan aan de zuidoostkant van Amsterdam. Dat heeft te maken met de spoedreparatie op de A9. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat verknopend de meer 4 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Diemen voor Holendrecht 6. En tussen Holendrecht en knopend Diemen 5 kilometer. Daar was de spoedreparatie, maar alle rijstroken zijn nu weer open. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en Oost, is het druk. Richting Amersfoort staat voor de rij 7 kilometer. Vijf over half zeven deze maandagavond. U bent er normaal gewend te luisteren naar de stem van Joost Eerdman met avondspits. Dat gaat natuurlijk niet door omdat we een afwachting zijn van de toespraak van koningin Beatrix. Die is vanmiddag opgenomen in Huis ten Bos in Den Haag. Daar is inmiddels Matthijs van de Wielandse verslaggever. Um, zie je daar nu ook actie buiten, buiten de poorten, Martijs? Van alle collega's die toestromen uiteraard, dat kun je je voorstellen op zo'n moment. De plek waar het nieuws vandaan komt, hoewel het is vanmiddag al opgenomen, dus heel veel zal hier niet gebeuren. Wat je wel misschien kan verwachten, want dat hebben we eerder gezien op belangrijke momenten voor het Koningshuis, dat burgers iets komen doen, een bloemetje komen brengen of een brief komen overhandigen aan de politieagenten die hier achter het hek staan. Ik heb dat eerder meegemaakt na het overlijden van, het, van een lid van het Koninklijk Huis dat mensen dan langskwamen om iets te overhandigen aan de politie... om dat te geven aan de koningin. Een blijk van steun, in dit geval misschien een dankbloemetje. Je kunt dat allemaal verwachten de komende uren... als straks dat nieuws bevestigd zal worden... hier vanuit die videoboodschap die hier eerder vandaag in dat paleis is opgenomen... Uh, cameraman die een goed geheim heeft kunnen bewaren. <laughs> Spannend om daarop te zitten. Waarschijnlijk mogelijk opgenomen door de Rijksvoorlichtingsdienst zelf. Een paleis wat aan het einde van een laan ligt. Ik sta aan de kant van de weg. Daar is nog een, een lange laan met bomen tot aan het paleis. Ik kan niet zien wat daar binnen gebeurt, hoor. Ik kan je niet vertellen wat er jammer. achter de ramen zich afspeelt. Ja, dat is iets te ver weg. Ik ben er wel eens in de buurt geweest voor de Bordeaux-foto. Dan loop je daar dat pad af en dan kom je een beetje in de buurt. Maar verder zijn wij meestal niet welkom daar uh, in dat paleis. Daar kom je eigenlijk bijna nooit binnen. Um, uh, ik zie dat er nu een auto de laan afrijdt. Um, nou, ik uh, verder, uh, zal dat verder niet zo heel veel nieuws opleveren waarschijnlijk. Oh. Dit is uh, een plek waar, wat ik net zei... ...mensen naartoe komen die iets willen overhandigen aan de koningin... ...en de plek waar op dit moment de pers zich verzamelt... ...camera's uh, worden opgesteld voor de live gesprekken. ...fotografen klaarstaan met hun flitsers, er worden lampen neergezet... ...en het wordt uh, vechten nu voor een plekje voor een satellietwagen... ...want het wordt heel erg druk op dit, nou ja, toch wel hele grote nieuwsmoment... ...dat we heel vaak hebben uh, afgewacht, vaak hebben bedacht hoe we dat dan gingen kofferen. En dan zijn nu al die draaiboeken uit de kast getrokken en is iedereen gaan rijden, onder meer naar deze plek, om straks hier te luisteren wat ze nou precies gaat zeggen om zeven uur en om straks kijk te kijken of hier inderdaad ook hagenaars zijn die hier naartoe zullen komen. Die zullen we dan laten horen en aanspreken, koningsgezind als ze hier zijn. Sluit ik niet uit dat we straks nog wat van die mensen, koningshuis aanhangers, zullen horen. Gaan we uitgebreid ook via jou vernemen. De vraag wordt natuurlijk af of de koningin zelf ook nog eens even uur op de huiskamerbank Wordt gaat zitten om te kijken wat er uh, gaat gebeuren. Ook qua reactie natuurlijk met de was geweest. Hè? Het ja, nou ja, in ieder geval het Noordeinde gebeurt natuurlijk uh, veel. Huis en Bos is al, toch altijd weer net even wat anders. Uh, André Kuipers uh, kwam daar uh, uh, laatst nog. Uh, toen was er een uh, bijeenkomst. Wat trouwens Matthijs zegt. Uh, de de, de videodienst van, uh, van de RVD is daar geweest. De cameraman heeft het goed geheim gehouden. In alle voorbeschouwingen, uh, ik zal je heel eerlijk vertellen, we hebben hier vanochtend. Bij de NOS een bespreking gehad. voor 31 januari. Jongens, we moeten alert zijn. Wil je dan even benadrukken dat we. Dus er geen, hebben hebben? geen enkele voorinformatie. Geen enkele voorinformatie. Dat was de dag dat we. Uh, het wellicht. Misschien, we hadden er geen aanwijzingen voor... maar als het dan een dag was, dan zou dat het kunnen zijn. En toen hebben we ook gezegd... van, nou, we hoeven niet, we moeten er niet van uitgaan dat het zal blijven... bij een mededeling van de RVD. Wat ik vandaag bijzonder vind... is dat er helemaal geen geruchten dus zijn geweest. Uh, de, de, er zijn wat foutjes gemaakt in het verleden. Met de kersttoespraken uh, so. ging er nog een, uh, uh, iets mis bij. Uh, uh, ja, in ieder geval de overheid, zullen we het dan maar zo zeggen... of het echt de RVD was, dat, dat, dat weet ik niet, uh, niet zeker. Maar dat het helemaal niet gelekt is dat er geen geruchten zijn geweest... In deze tijd van sociale media. Het, dat is toch heel bijzonder. Sociale media, we maken even een klein uitstapje naar die sociale media. Naar Twitter, we lezen, we lezen bijvoorbeeld uh, dat Femke Halsema twittert... Ben een wat verscheurde Republikein op het moment... want ik vind koningin Bea geweldig, aardig en enorm goed. Kamerleden leden, twitteren ook al. Michiel Servaas, Partij van de Arbeid, heb ik weer. Overleg met een stel Brusselse socialisten en geen tv in de buurt. Aard van der Steur, VVD, Verdorie, net allemaal postzegels gekocht... zouden die allemaal vervallen? Ook grappig. Elizabeth Winter, Windsor, dat is de, de, de, de parodie van de Britse koningin. Uh, text from Queen Beatrix of the Netherlands. So bollocks to it, I'm abdicating. No staying power, these European queens. En Guus Kuijer twittert, het lijkt me toch wel vreemd... want ik heb nog nooit eerder onder een koning gediend. Maar alles went, zelfs een vent. Is dat zo? Kooshuizen, historicus, oud-politicus... schrijver van het boek Beatrix Koon van de Republiek. Dat wordt even winnen. Een man op de troon. Ja, dat is uh, lang geleden. Dan moeten we teruggaan tot uh, 90, 1890. Dus dat is uh, koning Willem III, was de laatste. Ja. Dat alleen is... toen moesten ze nog veel meer wennen aan een vrouw. Hè? Want toen ze geboren werd, toen stond er Wilhelmina geboren werd. Het is maar een meisje. Dus het heeft heel lang geduurd dat dat volwaardig beschouwd werd. Het is een bijzonder moment. Een tussengeneratie mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar na um, Beatrice Juliana, Wilhelmina en Emma... hebben we straks toch ook weer een dochter... bij uh, prins Willem alexander en prinses Maxima. Uh, is dat iets om, om, om, om ons echt rekenschap van te geven? Dat we misschien de komende dertig jaar... weer voor langere tijd alleen een man op de troon hebben gehad? Ja, het zou kunnen. Het is natuurlijk wel zo dat ze uh, te moesten wennen aan een vrouw. En uh, dat men wel ervaren heeft dat het eigenlijk best goed ging met vrouwen. Dat die wat uh, gemakkelijker in de communicatie waren dan de koningen. Dat is natuurlijk wel is een dat punt. Ja, dat was op een of andere manier had men een beetje gauwer uh, toch uh, souplesse. De koningen die er waren, die hadden toch al de naam dat het af en toe een beetje wat schuismassiers waren. En die dames waren meteen toen dat... Uh, het was natuurlijk nog voor de tijd van de emancipatie van de dames. Toen was dat meteen een heel degelijk iets. Dus het koningschap, dat was meteen symbool voor het burgerlijk Nederland. Dat ging veel makkelijker dan bij die, bij die koningen. Dus wat dat er gaat, zit er ook wel een, een verandering van sfeer in. Nou ja, één voordeel hebben we. De koningin bestaat eigenlijk niet in Nederland, staatsrechtelijk. We hebben het altijd over de vorst en in de grondwet staat de koning. We hebben het ook altijd over behandeling van de begroting van de koning. Dus in dat opzicht ach, zijn we nog wel wat gewend, denk ik. Terugkijkend op bijna 33 jaar, meneer Huysen. Wat springt er uit, op, uit, uit haar regeerperiode? Nou, ik denk toch uh, een moderne invulling geven van een klassiek ambt... en dat stijlvol en professioneel doen. Dat is denk ik toch het eerste wat opvalt. En uh, ja, dat, dat heeft ze ook wel een vaart gemaakt. Dat het, is een, een soort, het is toch een soort variant van de, van de, van de ministeries eigenlijk. Moest zij met alle respect breken met de manier waarop haar moeder dat had gedaan, koningin Juliana? Wat zeg je? Moest hij berekenen met de manier waarop ja, de koningin Juliana had gedaan? Ja, bepaald dat was allemaal wat, wat nonchalanter. Dat hof was ook. Er waren veel mensen afkomstig uit ja, generaties die al voor het Hof gewerkt hadden. En toen werden vanaf dat moment werden de personeelsleden gezocht, de, de voornaamste hooflingen. Vanuit de diensten van de, van de ministeries, waren eigenlijk ambtenaren die ze wisselden. Soms was iemand een aantal jaren grootmeester van de, van de koningin. En die werd daarna werd hij bijvoorbeeld ambassadeur in Londen. Nou, dat waren dus allemaal, dat was professioneel. Ook daar zocht het in. Ja, en het was natuurlijk uh, veel scandaleuzer om het zo maar te zeggen. De regeerperiode van Juliana is veel meer gebeurd. Heeft de monarchie op wankelen gestaan. Uh, bij Beatrix, uh, ook door die, er zijn natuurlijk wel dingen geweest, de affaire Margarita. Maar uh, over het algemeen, als je die al die jaren doorkijkt, zijn er weinig grote schandalen geweest. Nee, en ik denk ook dat men in die tijd wel dacht... nou ja, goed, oké, okay, dat kan in, in elke familie voorkomen. Dus dat er af en toe wat geduvel is, dat is normaal. Dus ik denk dat dat... Maar de hoofdzaak van hoe functioneert het staatshoofd... en ook de presentatie naar het buitenland... is dat stijlvol en dat soort zaken... daar heeft ze volledig aan voldaan. En dat is voornaamste. Dus er staat iets van professionaliteit. Ja, ze heeft ook veel meer staatsbezoeken natuurlijk gedaan... Dan, uh, dan Juliana, al helemaal dan Wilhelmina. Ja. Maar dat is niet zo gek, dat was een hele andere tijd ook qua reizen. Maar, maar Beatrix uh, gaat twee keer per jaar toch wel uh, naar, naar het buitenland toe. Uh, om, voor, om Nederland te vertegenwoordigen. Ja, ja en dat wordt enorm uh, gedisciplineerd voorbereid. Dus dat gaat weer met inlezen van de dingen. Voor laten, uh, laten vertellen wat er in die landen gebeurt. Je goed oriënteren. Dan ging vaak prins Klaus nog eens kijken om dat ook voor te bereiden. ze bereiden het in die tijd samen voor. Ze zijn heel erg opgetreden als duo, ook deze twee. Het was ook een klap natuurlijk mm -hmm. toen ze hem verloor. Maar dat is dus uh, meer dan bij de vorige koningin. Koningin Beatrix, die te boek staat als zakelijk, afstandelijk... misschien professioneel, zoals u zegt, meneer Huizen. maar de afgelopen jaren bleek ze op moeilijke momenten... ook haar menselijke gezicht te kunnen tonen. Een overzicht hebben we van de rampen die ons land troffen wees is dus vanavond een jumbojet van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neergestort. Het toestel heeft zich in de flat Kruitenberg geboord. De passie was een hele vuurzee. Wat ik het ergste vond, wat ik voorlopig niet kwijtraak, is die honderden mensen daar die doodstraks aan het gillen waren. Een diep geschokte koningin Beatrix zag vanochtend de gevolgen van de El Al vliegramp in de Bijlmer in Amsterdam. Zij heeft geen onderscheid gemaakt. Ze is bij alle soorten bevolkingsgroepen uh, geweest. En dat vond ik. Uh... Gisteravond hoefde het nog niet weg. En nu moeten we in één keer zo spoedig mogelijk weg. Noodsituatie afgekondigd. Uh, hoeveel mensen wonen er in dat gebied? Ongeveer 100.000. In deze situatie zullen de mensen gedwongen worden tot onmiddellijke evacuatie. At the days of rain and rising floodwaters, the Netherlands is at the mercy of the elements. Oh. Eind van de ochtend staat koningin Beatrix op de dijk bij Ochten. Ze laat zich door de burgemeester uitvoerig inlichten over het werk aan de dijk. Het is een drama. Het is echt een drama. De vuurwerkverbrief is zojuist ontploft. En er zijn diverse huizen in de woonwijken... zijn helemaal in elkaar ontploffen. Het is 18 uur na de ramp als koningin Beatrix en premier Koch zich persoonlijk op de hoogte laten stellen van de situatie in Enschede. Op dat moment zijn er al zo'n 600 gewonden geteld. 16 doden zijn er geïdentificeerd. En nog 200 mensen worden vermist. Ik was als een van de eerste. Ik heb met dat dat iedere beschrijving, ja. jongens mooi, jongens mooi maakte. Die kwamen verbrand. Ja. Die kwamen helemaal verbrand. Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, of Volendam wordt getroffen door een rampzalige gebeurtenis. Ik ben woedend dat de veiligheid van mensen, van de jeugd, met alle moderne kennis, ondergeschikt is aan geld, belangenverstrengeling. Koningin Beatrix en vicepremier Jortsma spraken uitgebreid met gewonden en met familieleden van de slachtoffers. Ik ben er echt, echt door getroffen door de, de, de hele warme belangstelling, ook, ook de emotie die de koningin had bij het praten met patiënten, bij het praten met, met, met, met familie van de patiënten, naast staande van de patiënten. Het was de bedoeling dat de koningin een uur in het AMC zou blijven. Maar de vorstin en vicepremier Joritsma bleven uiteindelijk bijna twee keer zo lang. Oeh, en daar gaat een auto tegen het monument aan. Mensen huilen hier op de grond, roepen om hulp. Wat begonnen is als een prachtige dag, is geëindigd in een vreselijk drama. Het overzicht van, wat ze zeggen, de rampen die de koningin ook moest uh, leren torsen... als niet alleen de koningin van Nederland, maar ook als de moeder der natie. Um, en uh, even heel kort, meneer Huysen, uh, daarover die moeder der natie... natuurlijk niet alleen in Apeldoorn, waarin ik vooral die zucht herinner... toen ze even het volk toesprak, maar natuurlijk ook de moeder van drie zonen. En dan denk je aan Frizo. Ja, en ik heb ook de indruk als je er meemaakt op dit moment, dat je dat ook af en toe wel voelt. Dat je ook, en ze laat dat ook wel even af en toe toe. Ze doet haar werk. je voelt wel af en toe van: hé, hey, nu heeft ze het even te zwaar. Je ziet ook dat ze op sommige momenten dat het er ook even. Ja, te veel wordt. Nou ja, in Brunei hebben we het gezien. Ja. Uh, de toespraak tot de Nederlandse gemeenschap. Daar was een week voordat zij kwam. Een, een, een, een, een meisje verongelukt uh, bij de nieuwjaarsduik. Ze heeft de ouders van, tevoren, van het meisje. Van, voordat die uh, Nederlandse gemeenschap dan daar werd ontvangen. nog even gesproken. Toen deze haar toespraak. ja, daar kreeg ze, ze het zwaar. Uh, ze raakte geëmotioneerd toen ze daarover begon. En uh, weer de woorden gebruikte. die ze ook in de kersttoespraak uh, gebruikte. Namelijk uh, dat het waardevol is om elkaar vast te houden en te steunen. En, en ook echt in de laatste vijf seconden dat je, bij wijze ja, nee, je zag de ogen eh, waterig worden. En dat zie je keer op keer. En toen wij vrijdag in Singapore het persgesprek hadden... en het ging over die eh, Russische mensenrechtenactivist Domatov... en dat zijn moeder een brief had geschreven... dan reageert ze ook heel erg van, ja, dat is een, een tragedie... en dat ze met de, met de moeder te doen heeft. Dus dat, wat u ja. zegt klopt, ze, ze laat dat wel toe. Ja. En misschien ook wel meer dan eh, voor vorig jaar. Ja, ik denk dat dat ook wel ja. zo is, ja. Ze mag met pensioen, zodat dat dan oneerbiedig heet. En dan gaat ze naar uh, Lage Lagevuurse, uh, waar ze waarschijnlijk gaat wonen. Ook dat is niet officieel bevestigd op Drakenstein... waar ze natuurlijk nog net met haar jonge gezin mooie jaren heeft doorgebracht. Daar is inmiddels Martijn van der Zande. Martijn, zie je daar actie? Nee, het is hier nog heel rustig. Je kunt het, uh, het slot ook niet zien vanaf, uh, vanaf, vanaf de straatkant. En het is natuurlijk ook donker buiten. Dus dat uh, maakt het ook niet uh, makkelijker om het allemaal te zien. Ja, en verder zijn er eigenlijk op straat hier ook nog vrij weinig mensen... Want het is een toeristische plek waar je met name in de weekenden heel veel mensen ziet wandelen. En Drakenstein is, ik was daar zelf toevallig twee weken geleden, helemaal omgeven met een hypermodern hek met camera's overal te zien. Ja, het is heel pittoresk. Allemaal pittoresk en mooi met een aantal, een aantal mooie restaurants. Pannenkoekenrestaurants ook vooral heb ik me laten vertellen. En ik sprak hier net even met een, een restauranthouder van de Laagvuurse... En uh, nou ja, die vindt het hartstikke fijn hè, dat de koningin niet komt wonen. Die kent hij ook nog van, uh, van vroeger, zei hij. Want zij heeft hier tot uh, 80, 81 ook gewoond. Uh, en vroeger, uh, nou ja, de kinderen van Lagevuurs, uh, die, die kwamen ook wel eens daar en die speelden met elkaar. En uh, ja, ze zien er wel weer naar uit dat de koningin uh, hier naartoe komt. Zoek een plekje op, uh, Martijn van der Zanden... om straks over een kleine tien minuten... de toespraak van de koningin te zien. Uh, Kooshuizen, is dat de plek waar ze eigenlijk... inderdaad uh, de komende jaren het best zou kunnen gaan wonen? In stilte, op Drakenstein. De plek waar het ooit allemaal begon met haar gezin? Nou ja, ze heeft er wel een heel gelukkige tijd mee gemaakt. En dat is natuurlijk een hele goede herinnering. Het geeft ook een beetje... het is centraal in het land. Het is toch een, een stijlvolle plek. Dus ik kan me voorstellen, in de herinnering... ze vertelde ook met enthousiasme... dat ze een keer dat uh, prins Klaas. Ze zei, ja, ik heb de burgemeester van uh, uh, Leningraad bij me. Toen heette dat nog Leningraad. En nou wil ik eten, maar zij had net alleen de kinderen thuis. Het was een verjaarsvriet, dus het was appelmoes <lacht> met uh, een kippetje. En ze zegt, dat kan niet. Ze zegt, ja, uh, de man zei, doen we het toch maar. En het was heel hilarisch. De dikke burgemeester lag op de grond met drie kleine jongetjes over hem heen. En ze hadden appelmoes gegeten met friet. Ja. Dus. Ze kwamen voor, uh, trouwens, voor dat het ongeluk met friet gebeurde... Uh, ieder weekend al. Uh, maar sinds die tijd wordt ze daar toch minder gezien... omdat ze de weekenden uh, veel in, uh, in Engeland uh, zit, bij, bij, bij Frizo en Mebel. Ja, en dat draken zijn na aan de hart ligt. Het vakantiehuis in, uh, in Italië, in Tavernel, heet niet voor niks. Uh, Rocca del Draconi, uh, meen ik, vrij vertaald uh, drakenstein. Dus ja, het zal de plek zijn. Want ik mag toch aannemen dat Willem-Alexander en Maxima... te zijn tijd, ik weet het ook niet, misschien horen we dat straks... We weten maar, het niet. Heb je het niet gedeelte. meneer Doorschuiven. Huygen. Wat is die plek? Nou, ik denk gewoon dat, dat dit toch wel de ambtswoningen tegenwoordig zijn. En vroeger was het paleis ook bezit van het koninklijk huis, dus het is nu van de overheid. En ik denk gewoon dat dat de ambtswoningen van het staatshoofd zijn. Het werkpaleis en het Leefpaleis. We gaan even naar dat Leefpaleis, Martijs van der Wiel, voor de poort van het paleis van Huis ten Bos. Ja, waar natuurlijk heel veel pers staat, maar ook mensen langskomen op de fiets om te kijken wat gebeurt hier toch. Hier is iets bijzonders aan de hand, meneer. Net toen ze beëdigd werd als koningin, toen werkte ik ook in Den Haag. Dus op zich is dat wel leuk. Heeft het de die... cirkel rondgemaakt. Nou, dat heeft de koningin gedaan. Ik mag het meemaken. Ja. ja. maar wel leuk. En hoe waren die 33 jaar? Nou, heel goed, denk ik. Heel mooi. Tenminste, zo heb ik het wel ervaren. Ik heb daar... Ja, ik kijk er met, met veel plezier op terug. Ja. Is het ja. een belangrijk moment? Ja, dat zal de tijd uitwijzen, maar ik denk het wel. Ja, een nieuwe oh, vorst. Wat, wat ja, maakt het een, een uit? Kon, een koning. Ja. Dat is voor, uh, voor veel Nederlanders denk ik, uh, uh, de eerste keer dat ze meemaken. Dus ja, dat, dat zal op zich... Uh... Maar enkel symbolisch, hè? Ja, ja dat, dat wel. Maar het blijft toch iets speciaals. Ja? Wat, uh, wat zei jij ervan? Want jij bent de dochter. Ja, volgens mij is het voor iedereen de eerste keer dat ze een uh, koning krijgen. Als je even een uh, snelle terugrekening maakt. Uh, door ja, tekenen. nee, dat is zo. Maar is het ook een belangrijk moment? Voor jou bijvoorbeeld. Hoe oud ben je? Ik ben 25. En toen we het hoorden, zei ik eigenlijk van... het is echt zo'n moment waarop... Je over een paar zegt van waar was jij toen? Echt waar? Nou, dat denk ik wel. Hetzelfde als Pim Fortuyn. Daar vragen mensen nu ook nog wel eens van... Goh, waar was je toen? Maar en waar was en... jij? Recht voor het paleis. Ik ja. woonde om de hoek bij de koningin. <laughs> Geen, ik, uh... Was, uh, ik ging eens kijken wat er uh, voor het paleis gebeurde. En, uh, Geen speciale uh... activiteit gezien vandaag? Nou, ik mag met u praten. Dus dat, uh, <laughs> dat is toch heel wat? <laughs> <laughs> nou ja, ik bedoel... Voor het tekenen dat hier iets gebeurde? Nee, helemaal niet. Nee, normaal rij ik er iedere dag langs, maar ik werkte vandaag vanuit huis. Dus ik heb eigenlijk niks meegekregen of dingen gezien. En ik denk dat het voor redelijk wat Nederlanders als een hele grote verrassing komt. Ja. Nou, wat gaat u nu doen? Want uh, ja. Hier valt er niks te zien, hè? Nee, nee, we gaan maar terug naar huis. We kijken al wat... Uh, ja, de hele avond luisteren en kijken naar alle reacties. En de radio aanzetten kijken of... Uh, Heel goed, of blijven doen, hè? Ja, oké. Okay. De hele avond door. Ja, hé, hey, werk ze. Ik hoop dat het droog blijft voor jullie. Ja. Succes. <laughs> Dankjewel. Dat zijn de betere luisteraars daar bij Huis ten bos, Mensen die gewoon naar de radio gaan luisteren. Dat uh, zullen we blijven verzorgen in afwachting van over zes minuten... de toespraak van koningin Beatrix. Uh, heb je enige aanwijzingen hoe lang... Toespraak gaat duren Menno. Um, wat de RVD in dat opzicht uh, jou heeft gemeld. Geen enkel. Dat is wel Daar bijzonder. Daar is ook he? helemaal niets over gezegd. Het, het is bekend, want het is opgenomen. Maar ook daar hebben we niks over gehoord. Maar ik, ik mag toch aan. Nou, ik, Juliane, misschien weet meneer Huizen dat nog. Een minuut of vijf was nog wel lang. Ja, zo, nee, ik, ik dacht dat niet zo lang Ik heb zo een keertje teruggekeken. Hoor, ja, dat was niet maar maar zo heel erg vijf, ja, Maar ik kan me niet het. meer herinneren. En ik weet ook niet of dat straks gaat gebeuren. Maar ik ben heel benieuwd naar of Beatrix er toen al bij zat naast haar. Dat, heel vaak staat me erbij. Maar ik, ik dacht het niet. Ik dacht het ook niet. Ik dacht. Kunt u zich herinneren wat de toon was van de boodschap toen van koningin Juliana om troonsafstand te doen? Ja, toch wel wat, uh, wat plechtigs van het moment dat ze het aankondigden. Dat wel, ja. Opluchting. Ja, ja ook dat wel. Opluchting. En ze kondigden dat, ook te, dat ze zich wat sleets ging voelen. Dat het jaren aan de knagen. Dus zo, zo kwam dat, dat, dat. Zo bracht ze het wat. En ik denk dat dat ook wel. Uh, dat klopt, dat ze dat ook wel, dat het gevoel had, dat het natuurlijk, ze is natuurlijk wat blijven zitten na die affaire die er geweest was, maar uh, was er wel aan toe. Ja. Wat, wat, wat hoopt u te horen in de toespraak de van koningin Beatrix? Wanneer het is. Ja, ja, gewoon. <laughs> dat, dat, zijn, dat, zijn de dat, dat zijn de feiten, dat... Dat zijn de feiten nou, hoef, wanneer ja. gaat ze aftreden, wanneer zal Willem-Alexandra opvolgen. Maar wat is het in de toon van haar toespraak, meneer huis? wat u van, van haar hoopt te horen, op basis van de ontmoetingen natuurlijk die u hebt gehad met haar? Ja, ik, ik zou zeggen, een, een goede herinnering even kort. Want ze zal er niet veel uh, sentiment nu in stoppen, hoor. Denk nee. ik niet aan, nee, dit moment niet. En dat ze de zoon al het beste wenst, denk ik. Ik denk dat dat ook. Ik denk ook de afweging. Aan de ene kant, de koningin zal het best moeilijk vinden om het los te laten. Want ze, ze doet het toch ook met hart en ziel. Ze zal alleen weten, gewoon als je iemand jong een kans wil geven, dan moet je op een gegeven moment ook wel een fris laten beginnen, natuurlijk. En dan moet je niet langer wachten. Kon zij dat met, met prinses Juliana? Ja, ik denk het wel. Ze had er zelf op een gegeven moment ook wel behoefte aan om te beginnen. Want als je natuurlijk heel lang je aan het voorbereiden bent en elke keer moet afwachten... dat is ook heel lastig om je situatie in te kleden. Dus daar zat wel een gevoel in van nou, nou moet het wel eens gebeuren. Tenminste, dat proef ik aan, aan de omgeving, heb ik nooit van haarzelf zelf. Maar hadden. in dat opzicht, want u kwam hier binnen een uh, uh, ruim een uur geleden... en voelde zich een beetje verrast ook door het moment dat ze toch inderdaad zelf kon bepalen wanneer ze deed. Maar uiteindelijk, als ik u zo be be beluister, is het een heel goed moment. Het is een heel goed moment en ik moet zeggen, omdat je het nooit weet... Verrast het hem. Maar ik heb wel met 4 mei... was er een opname. Dan zie je de koningin vertrekken... bij de plechtigheid die dan plaats is. Die bootvaart dan weg. En dan zie je dat ze tranen in de ogen heeft. 5, en die 5. heb ik weggehouden. Die, die heb ik apart bewaard. Toen heb ik gezegd, dit is de laatste keer dat ze 4, ja. 4 mei doet. Ze vertrekt, ze weet het. Dat heb ik thuis gezegd en ja. ik heb hem opgeslagen. Ja, het was 5 mei. Oh, sorry hoor. Maar het was het, uh, dat concert op het was de concert. Op de het was uh, het, het concert. Het was op 5 mei, maar dat klopt. Want toen werd... Dus 5 mei, ja. Ja, 5 mei, 5 mei vertrekt. Je kan, hem, je kan ja. hem vinden op internet, daar zie je de koningin ja. met de tranen in de ogen. Heeft, heeft meneer Huis helemaal gelijk in? Ik moet ook zeggen dat bij, bij veel Oranje-volgers dat wel eh, opgemerkt is. En, maar ja, meneer Huis zegt ook meteen: je weet het nooit met de koningin. Dat hebben wij ook steeds gezegd. En dat, dat maakt het wel weer heel verrassend en spannend dat we hier weer zitten. Ja, en vergeet ook niet: de Oranjes zijn uitzonderingen. Het is het enige Koningshuis wat ambtelijk aftreedt als ze willen, want het is helemaal geen plicht. Maar alle andere koningen gaan normaal zitten tot hun dood. En dat gaat dus via die akte van abdicatie... die dan zal worden getekend op de dag dat ze aftreedt. En daarmee is dan Willem-Alexander automatisch een nieuwe koning. Ja, Die hoeft geen handtekening te zetten. Nee. Nee, nou ja, hij zet wel zijn handtekening, maar uh, daarmee is bekeken. Maar de, de, alle de inhuldiging komt erna, maar hij is dan al koning. staat in de grondwet ook. Ja. Uh, uh, bijna met zoveel woorden, geloof ik. De koning is dood, uh, leven de koning. Want als... Uh, als Beatrix was komen te overlijden, was hij ook meteen koning ja, geworden. Precies. En het moment van eerder huldigingen, dat, dat hebben we aan het begin van het koninkrijk ook gezien... dat kan uh, enige tijd later. Ja. Meneer Huisel-Kosthuizen, historicus, u blijft hier ook gewoon bij zitten. Dat geldt ook natuurlijk voor Menno Reemmeijer. Het moment waar je natuurlijk jarenlang toch in je achterhoofd mee, uh, mee, mee rekening houdt. Aangeschoven is Lucella Carrasso. Goedenavond, we zijn er weer. Welkom, goed je weer <laughs> te zien. Jij gaat het overnemen en je hebt hier ook al een lange tijd op voorbereid. Dit dossier zat er een keer aan te komen, is uit een ladekast gekomen. En, dit is jouw en zo kwamen wij ook hier. uit de ladekast, zeker. Veel succes. Vanaf nu een extra uitzending van de NOS voor alle publieke radiozenders in Nederland. Een extra uitzending omdat koningin Beatrix met een belangrijke mededeling komt. Naar verwachting maakt zij bekend wanneer zij afstand doet van de troon. Sinds vanmiddag vijf uur wisten we dat die mededeling zou komen... vlak voor haar verjaardag, de 75e verjaardag. Donderdag is dat. Ze nam de toespraak vanmiddag op in Paleishuis ten Bosch... het paleis waar ze woont. Als we haar gehoord hebben, dan volgt ook een reactie van premier Rutte. Ook die zal op alle publieke zenders te horen zijn. Later vanavond natuurlijk nog meer reacties, onder meer uit de politiek. Radio 1 staat in ieder geval de gehele avond in het teken van het nieuws. Nou, de seconde tikken weg... Naar zeven uur, nog tien uh, seconden. Wij gaan luisteren naar die zoals verwacht. Historische mededeling van de koningin.